Goedemorgen, ik ben Dilke Teertscher en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog nooit klaagde in ons land zoveel mensen over racisme, zegt het College voor de Rechten van de Mens... die die meldingen verzamelt en soms ook oordeelt over zaken. In 2020 kregen ze daar superveel verhalen binnen over racisme. Bijvoorbeeld in het kader van de toeslagenaffaire... hebben we veel vragen, verzoeken om een oordeel. Maar ook meldingen gekregen over iemand die continu gecontroleerd wordt... vernederend, behandeld wordt aan de telefoon. En echt zeg, ja dat heeft echt te maken met het feit dat ik uh, niet in Nederland geboren ben. Er kwamen ook veel klachten binnen van mensen die werden gediscrimineerd... omdat ze een handicap hebben of omdat ze vrouw zijn. Een grote brand vannacht in Zwift. Band in Flevoland, een bedrijf vol mini-trekkers, is afgebrand. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar buurtbewoners hadden daar weinig last van. Niemand raakte gewond. Meisjes en vrouwen in Ierland kunnen gratis tampons- en maandverband krijgen bij de Lidl. Het bedrijf zegt de eerste supermarktketen ter wereld te zijn die de spullen gratis aanbiedt. Meisjes en vrouwen kunnen in de Lidl-app een coupon downloaden... waarmee ze niet hoeven af te rekenen, voorlopig wel alleen in Ierland. Heb jij je wel eens afgevraagd hoe snel een Tyrannosaurus Rex liep... Pasja wel, hij studeert bewegingswetenschappen en wilde wel een antwoord op die vraag. Als je komt vanuit het perspectief dat je altijd kijkt naar hoe mensen lopen... is het super interessant om na te gaan denken van ja, wat gebeurt er eigenlijk... als je zo'n groot, lang, inverend ding achter de heup hangt, zo'n staart. En het antwoord, gemiddeld wandelde Trix 4,6 kilometer per uur. Hoe hard de dino kon rennen, dat gaat Pasja nu uitzoeken. Het weer op de meeste plaatsen droog met wat zon en een graad of 12. In Limburg iets warmer, maar daar kan wel een bui vallen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A9, Amstelveen, Alkmaar een kapotte vrachtauto bij Ktoop en Kormier. Daar is de rijstrook nu dicht. Vanaf Akersloot is er een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 making me relax yeah. is this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 Shots from you. bij deze Zandvoortse Zaken. En begonnen met de muziek... die op dit moment geleverd wordt... door Alternative FM. En dat heeft alles te maken met de inhoud. Denk ook gelijk terug... aan het hele verhaal van... vorig jaar toen we dit programma zijn begonnen. Als enige om... toch nog wat informatie te verstrekken... aan het Zandvoortse publiek. Nou, vandaag word je er helemaal mee doodgegooid. Bijna lijkt het wel. We zijn een jaar bezig met dit programma. Inmiddels wordt dat... Dacht ik in ieder geval één keer, nee, twee keer in de week gedaan. Dinsdagochtend tussen 10 en 12 met vier idioten. En dan ben ik degene die dat donderdag dan, of woensdagochtend, mag doen. En dat is er vandaag. Uh, Wendy Moore hebben we ook uh, net uh, gedraaid. Uh, ik, uh, ik heb stiekem weer even relapse uh, gedraaid. Uh, morgen uh, dan zal ze hier uh, te gast uh, zijn. Gaat ze ook live spelen in Alternative FM tussen 8 en 10. Dus uh, voor die mensen die uh, Wendy een heel warm hart uh, toedragen... zou ik zeker luisteren. Uh, bovendien, het is, zit een behoorlijk standvoortsrandje aan... want ze komt hier ooit vandaan. Dus tegenwoordig pendelt ze af en toe een beetje heen en weer. Dus uh, maakt ook uh, op zich niet zo gek veel uit... Um, wat gaan we doen? Nou, we hebben uh, wat, wat interviews uh, die uh, liggen uh, gisteren opgenomen. Want ik uh, zei de gek, ik ben daar mee, uh, mee op pad uh, geweest om interviews uh, te maken bij de presentatie van de affiches met het thema vrijheid. Dat is een educatief project. hoor je vanzelf wel uh, hoe het zit. Uh, de kolom van Tino thuis is er natuurlijk om half elf. Uh, dan hebben we om, uh, nou wat zal het zijn, kwart voor elf, een gesprek met uh, Barbara Bas. Zij is een onderneemster en zij gaat uh, de Luciano Ijswinkel uh, beginnen. Of de Ijssalon, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, in de Schalstraat komt er eentje en in de Kerkstraat. Dus, of in de Kerkplein. Ik moet het ook wel even daar uh, duiden, want anders dan. Uh, uh, ...gaan er uh, mensen zeggen... ...ja, Kerkstraat, nee, het is Kerkplein. Uh, dan in het uh, tweede uur... een uh, ...gesprek met uh, Britt Molenaar. Zij had een uh, werkstuk uh, gemaakt... Uh, ...over Lifeguard. Nou, dus Dan gaat het hier, uh, gaan we het erover hebben. Dus dat uh, komt straks in het tweede uur voorbij. Half twaalf is het de beurt aan Boskamp... ...en dan om kwart voor twaalf... ...dan uh, ga ik uh, praten met uh, Marcel Busser... Want er zijn versoepelingen afgekondigd door het kabinet. En wat houdt dat allemaal precies in voor de horeca? Want daar hebben we er nogal wat van hier in Zandvoort. Laten we beginnen bij het begin. Want gisteren was het zover. Daar waren de presentaties van de affiches op het Badhuisplein. En een van de mensen met wie ik sprak was Gertjan Bluis. gert Bluis, de wethouder die hier verantwoordelijk is voor de affiches. Uh, tenminste, hij moet... Uh... Hij gaat er in ieder geval over op een bepaalde manier. Wat weet ik niet, maar ik zal het gewoon maar aan hem vragen. Nou, ik ga, kijk, het, het heeft te maken met, met geschiedenis. En geschiedenis ook is ook een vorm van cultuur, kunstuitingen. En toevallig deze geschiedenis. Het benoemen van vrijheid. En dan denk je toch heel vaak terug. Wij denken dan toch wel terug aan de Tweede Wereldoorlog. En hoe Zandvoort erbij stond op dat moment. Nou, Dat is hier ook vastgelegd, dat, dat zie je heel mooi, in, in, in affiches gemaakt door de leerlingen van groep 8 van onze basisscholen. Met daarbij hele mooie teksten. En uh, gesteund door de Rotary Club, omdat verder uh, ook de kinderen uh, nou, een educatieprogramma rond wat is nou vrijheid voor jullie. En dat vind ik heel mooi, de combinatie van en je hersenen gebruiken en je handen gebruiken. Dus dat je dan... ...volop je inspiratie kwijt kan en met elkaar goed in gesprek gaat over het begrip vrijheid. Ja, want jullie als gemeente faciliteren dat om dat kenbaar te maken aan het brede publiek hier in Zandvoort, dus de inwoners? Ja, dat, dat, dat doen we. Wij ondersteunen dat. Het museum werkt er ook aan mee. De scholen werken er aan mee in. En vooral nu ook de Rotary Club. En nou, we stellen dan de, de, de borden beschikbaar, natuurlijk wat middelen. En het mooie is dat het hier nu op het Badhuisplein staat en dat iedereen het ook kan zien. En dat het er ook voorlopig blijft staan. Zo in de komende tijd, na 4 mei en 5 mei, is dat hartstikke mooi ook. Is weer iets anders dan uh, de gewone kunstuitingen, maar dit is ook een vorm van kunst. Uh, letten jullie ook uh, dan als gemeente dat het er ook een beetje knap blijf, bij blijft staan? Uh, dat uh, mensen dus dat ook uh, kunnen, kunnen zien en dat het weer uh, ja. daar ook niet een, een bepaalde invloed op uh, krijgt? Ja, nee, daar, daar zorg je voor. Maar dan moet je goede materialen gebruiken. Dus ik denk dat hier wel met de goede inkt is gewerkt en dat dit wel voorlopig uh, mooi op kleur blijft. En het staat in hele mooie stevige bakken. Dus het is ook niet zomaar weggewaaid. En het wordt mooi weer ja. Dus wat wil je nog meer? Dus het komt helemaal goed denk ik. Ik dank je wel. Oké, okay, merci.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 you'd stay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 Ook wellicht binnenkort in dit theater als het gaat om de studio. Uh, Weldering uit Alkmaar. Not With Me is alweer de tweede single die ze in een tijd van een half jaar heeft uitgebracht. Vorig jaar hebben we er ook al aandacht aan besteed in het programma wat ik ook doe op de donderdagavond. Uh, muziek wordt ook uh, vandaag geleverd uit dat uh, programma. En ik denk er wel over na. Het is niet uh, steenharde muziek. Uh, denk, uh, <laughs> het is niet denken dat je meteen weg hoeft uh, te lopen. Nou, net uh, dus met Gert-Jan Bluis een uh, gesprek uh, gevoerd. Maar er zitten natuurlijk ook mensen achter dat educatieve project. Namelijk ook uh, mensen van bijvoorbeeld... Het Zandvoertsmuseum. Een van de mensen die achter dit hele verhaal zit van het Zandvoertsmuseum, want uh, die zitten er ook achter, is Jan de Otto. Uh, ja, hoe zijn jullie op dat idee gekomen? We waren al bezig met de erfgoedleerlijn, zeg maar, voor de scholen om die te vernieuwen. En toen kwam eigenlijk de Rotary met het idee uh, om iets te doen met het Joods uh, monument en dat verhaal te gaan vertellen. Toen hebben we eerst geprobeerd om het in de erfgoedleerlijn uh, te krijgen, alleen dat traject duurde te lang. En toen hebben we gezegd, we halen het los, we maken het idee vrijheid. Want de scholen gaven aan dat ze het breder wilden dan alleen maar de oorlog. Omdat, ja, en nu moet je ook leven in vrijheid. En zo zijn we het gaan uitwerken. En ja, we vonden het een te mooi verhaal en het werd ook gedragen door de scholen. Ja. Want hoe uh, reageerden de, de leerlingen die het uh, betroffen op? Uh, wat ik begreep, ik heb zelf helaas niet voor de klas gestaan, dus ik heb alleen uh, de, de kunstwerken voorbij zien komen en de reacties van de uit de scholen die waren lovend. En die ook uh, dat de kinderen eigenlijk, wat ik hoorde van de Rotarians, dat de kinderen eigenlijk al heel goed wisten hoe en wat. En dat ze het ook mooie verhalen vinden om het ook te weten en ook door te vertellen. Dus, uh, ja, want, want het is natuurlijk werken met, met jeugdigen. Uh, hoe gaat dat dan? Uh, volgens mij ging het goed, sommige waren wat rustig, maar de rest was uh, uh, yeah, geïnteresseerd en uh, wild. Nieuwsgierig? Ja, dat is het goede woord, <laughs> ja, kon daar niet op komen, ja. Ja, ja, maar... ja. Maar is die nieuwsgierigheid dan bij die kinderen dan uh, toch wel heel uh, belangrijk uh, geweest uh, om, om dit goed uit te kunnen voeren? Ja, dat sowieso en ik denk ook wel de inzet van de leerkrachten die het natuurlijk ook een mooi project vinden. Want uh, zonder de leerkrachten was het niet voor elkaar gekomen, hè. dus het is de lesgeven in uh, de gastles. Maar Daarna moest dit natuurlijk ook gerealiseerd worden. En daar stonden wij uh, niet voor de klas of iets. En dat hebben de leerkrachten gewoon gedaan, samen met de leerlingen. En als ik dan zie wat eruit komt, dan ben ik wel heel trots uh, hoe dat uh, vertaald is. En uh, ja, het ziet er vrolijk uit, maar het is toch een serieuze boodschap. Ja, ja, ja. Nou, is het niet uh, de eerste keer hè, dat uh, kinderen iets uh educatief doen met het Zandvoortsmuseum. Ik, ik heb ook begrepen, de kinderkunstlijn, daar heeft die Zandvoortsmuseum ook een klein beetje de hand in. Dus met dit verhaal is het uh, wel, uh, ja, uh, jullie hebben die ervaring, hebben jullie dan ook? Ja, en dat komt natuurlijk ook wel dat Marianne Rebel natuurlijk mee hielp op de achtergrond. En die doet ook de kinderkunstlijn en die heeft natuurlijk veel contact ook met de scholen. Dus die kan dan beter de vertaalslag maken van, hé, hey, hoe kunnen kinderen dit nou op papier uh, weer weer gaan geven? Dus een kunstenaar is erbij betrokken ook nog, dus ja. Yeah. Uh, is het de bedoeling, want nu staat het nog buiten, uh, dat het ook nog ergens binnenskamers komt? Het gaat terug naar de scholen. Oeh, dus het, uh, het is niet uh, zomaar... Uh... Nee, het is niet voor niks. En het mag hier nu twee weken, misschien drie weken staan. En dan hebben de scholen al uh, aangegeven dat ze graag hun eigen paneel weer terug willen. En uh, ja, dat moet ook zeker gedaan worden. Dus die toezegging hebben we al gedaan. Dus ik hoop dat ze netjes blijven en dat ze terug kunnen naar de scholen. Goed, dankjewel. Dankjewel. Ja, Soms is Ruud Bakker en hij heeft uh, duidelijk uh, ja, gemaakt uh, hoe jij zijn muziek uh, benadert. Lekker deze komen um, weer naar het Badhuisplein... Want uh, Jan de Otto hebben we gehad namens het Zandvoortsmuseum... en natuurlijk ook wethouder Gert-Jan Bluyssen uh, die daar ook uh, bij uh, betrokken was. Als het gaat namens uh, de gemeente om het leveren van het uh, materiaal... waarop uh, de leerlingen uh, hun affiches kunnen maken. Nou, we hebben het over die leerlingen, maar ook zij komen aan het woord. Ik begin uh, met Jolinda, want zij is ook een van de mensen die met dat affiche bezig is geweest. Hoe vond je het om het te doen? Spannend.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 You're just is er een uh, nieuw album uit uh, van uh, Madlife. We dachten ook dat het uh, haar debuutalbum is. Ze Komt uit Hoornen. Ook uit uh, Noord-Holland. Uh, achter Madlife uh, schuilt Manelief van Vlijmen. Maar wat ook heel erg leuk is, als je op een gegeven moment als muzikant een bericht krijgt van een hele grotere muzikant... Uh, namelijk van Joe Dart uh, van Vulfpack. Die heeft uh, het uh, album ook uh, beluisterd. Ja, en dan word je toch al eventjes uh, uh, even wakker als je zo'n bericht uh, krijgt. En uh, ze, die Joe Dart van Vulfpack die heeft uh, op een gegeven moment wel gezegd... dat, dat hij de muziek van uh, Mad Live in de gaten gaat houden. Vulfpack is ook een favoriet van David Molenburg muziek burgemeester van Zondvoort. Uh, ja, dat, dat is uh, nou helemaal zo. En uh, doordat ik uh, die link... bij uh, Madlife heb achtergelaten... levert dat uh, David uh, Molenburg... dus een cd'tje van Madlife op. Ja, zo werkt dat... Uh, in, in, in de muziekwereld. Uh, Weer terug naar het uh, verhaal... op het uh, Badhuisplein. Want uh, daar uh, was ook natuurlijk... de Rotary, want die heeft...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 Dat was Tristan met Hoek. on You. Hij is ook hier al uh, te horen geweest bij onze korduiten van de jazz. op de zondagmorgen tussen 10 en 12, als ik het wel heb. En anders is het 10 tot 1. Maar zij hebben in ieder geval drie uur. Uh, dat weet ik dan wel. Toegekomen aan het uh, vaste onderdeel, namelijk dit: De kolom van Stij. Goed gepikt. Een zeer gemeleerde vriendengroep uit Zandvoort in een jeugdherberg op Terschelling.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 To me cause I don't see look at me cause I don't I don't know. Uit de hoofdstad van Nederland. Eh, namelijk uit Amsterdam. Zij heet Joëtta Zoetelief. Voluit. in het eh, nummer dat heet Talk to Me. Ik draait al een uh, aantal weken hier. Bij deze lokale omroep. Um, we gaan praten over ijs. Want uh, ja, op dit moment is het denk ik nog niet helemaal het weer uh, daarna, als ik uh, zo naar buiten kijk. Maar uh, dat zal er spoedig wel aan uh, zitten komen. Uh, maar uh, de goede, oplettende zandwoordiger heeft al gezien dat er uh, een, uh, ja, een ijssalon erbij gaat komen. En één uh, kleintje en één grote van één en dezelfde uh, ja, uh, ijssalon, Luciano. Um, goedemorgen Barbara. Goedemorgen. Ja, want jij bent degene die dat, dat gaat doen, hier dus Antwoord. Um, ja, allereerst even over Luciano zelf. Um, wat, wat, ja, ik, ik weet het een beetje. In Overveen heb ik wel eens een, een ijsje bij jullie gekocht. Um, maar wat, wat, wat is het precies, Luciano? Eh... Um... Luciano. Ja. Uh, inmiddels een uh, hele bekende ijssalon. Uh -huh. Ook nooit gedacht dat er uh, negen jaar geleden begon uh, een, uh, nee, met een ijssalon in Overveen... dat dat zou uitgroeien tot zo'n uh, enorme uh, hit, kan ik wel zeggen. Uh -huh. men, uh, men heeft het bijna niet meer over we gaan een ijsje halen, maar we gaan naar Luciano. Uh -huh. um, ja, waar, uh, waarom uh, of wat, wat Luciano is, dat is uh, eigenlijk van achter Luciano waar het ooit mee begonnen is. Uh, meneer Blok, Luc Blok. Uh, die heeft een, uh, ja, een, een, een titel. Uh, dat is de titel van uh, SVH, Meester ijsbreider. Uh -huh. Dat heeft hij gehaald in, uh, in 2008. Dat is eigenlijk kort gezegd de hoogste graad van vakbekwaamheid uh, op het gebied van ijsberijden in Nederland. En uh, nou, dat is niet zomaar een commercieel dingetje... maar de dragers eigenlijk van deze titel hebben tijdens een uh, meesterproef aan kunnen tonen... dat ze beschikken over uitgebreide kennis... Uh, ...vaardigheid op een vakgebied. Ja. En ja, ik kan eigenlijk alleen maar zeggen... ja ...en dat proef je. Dus um, we werken met uitsluitend... Uh, ...verse producten... ...en, en de meest uh, mooie ingrediënten. En, ja. Uh, ja, dat heb je wel nodig. Ja, als ik het zo hoor... ...is uh, Luc Blok uh, dan... Uh, een, ...een vakman, hè? Uh, als, ja. als, het, als het gaat daarom. Uh, hoe ben jij met, die, ja. met deze man in aanraking gekomen? Uh, nou, ik, uh, ik ben geboren getogen hier uh, in de omgeving en uh, wij gingen eigenlijk altijd als, uh, als klein meisje ging ik altijd uiteraard naar Giroudi, ja. soort, of naar Heemstede, hè, naar mijn leuke collega bij Van Dam. Ja. Uh, uh, en ja, ik dacht het, uh, het dorp kan een ijssalon gebruiken en uh, Luc Blok benadert, want ja, ik was op zoek naar het, uiteraard wel het beste ijs van Nederland. Ja. En uh, meneer Blok is al uh, uh, meerdere malen bekroond, uh, ook met de beste ijssalon uh, van Nederland uh, ja. enzovoort. Dus ja, daar kwam ik op en uh, ik, uh, we zijn gaan praten. En op dat moment uh, had hij een uh, winkel in Wassenaar en uh, was eigenlijk nog niet op dat moment aan het uitbreiden zoals we dat nu met z'n allen wel aan het doen zijn. Ja. Dus ja, het was uh, gewoon de, de samenwerking, het was meteen een klik en uh, het idee was leuk en het, het bleek ook een succes. Dus het is, uh, ja, het is, het is, we zijn eigenlijk gewoon met elkaar inmiddels. We zijn, even kijken, met vijftien vestigingen nu. Ja. Eén grote familie, zeggen we altijd maar. Ja, ja. Uh, ja um, want uh, hoe, hoe ben jij dan? Uh, ja, in het, uh, ja, dat, dat, dat is een beetje dus een via via, uh, via Blok. Maar uh, ja. wat heb je zelf met ijs? Uh, hoe, uh, vind je het leuk om ook ijs te bereiden? Want je doet het niet zomaar, denk ik. Nee, ijs bereiden, dat uh, lijkt me enig. Hm. Ik zou echt het, het allerliefste dat gaan leren en het zelf doen... Hm. Uh, maar in al die negen jaar is dat er nog steeds niet uh, van gekomen. En uh, door tijdgebrek gedek, het ondernemen van is, uh, is natuurlijk ook wel een hele klus. Huh? En toen ik negen jaar geleden begon, uh, had ik zelf ook nog kleine kinderen. Die huh? zijn gelukkig wel uh, nu... Uh, Stuk ouder en zelfstandiger. Uh, en nu ik dus uiteindelijk weer doorga uh, met ondernemen, met meer vestigingen, is dat echt, echt wel iets wat, uh, wat, wat, wat een heleboel tijd kost. En ja, ik denk niet dat ik uh, meneer Blok kan uh, even naderen. Dus ik, ik ga dat niet eens proberen. Ik, uh, met wat ik zeg, we zijn eigenlijk één uh, grote familie. En uh, uh, Luc maakt uh, het ijs op zo'n manier en heeft zo zijn naam gevestigd in die ijswereld. Dat is niet uh, ja, nodig dat ik uh, dan ga leren ijs maken. Maar het zou me wel erg. Uh, ja, het, ik zou het wel heel leuk vinden. Ja. Maar, uh, nee, ik denk uh, niet dat ik dat ga doen. Nee, maar uh, je staat uh, volgens mij wel zelf uh, ergens achter uh, in, in, in de winkel. Of in de, bij het ijsalon, toch? Uiteraard, uiteraard, ja, uiteraard, ja. ja zeker. Je uh, moet natuurlijk wel uh, in het begin, kijk, nu ik moet ik heel eerlijk zeggen, je bent natuurlijk aan het opstarten met twee nieuwe winkels. Ja. Uh, wel uh, bijzonder uh, mag ik eigenlijk uh, mijn medewerkers wel enorm in het zonnetje zetten. Want het is een wat ik nu achter me heb staan en ik dit kan doen, dat is natuurlijk, dat uh, mag ik niet onderschatten. Dus ja. uh, zonder hen geen. Uh, ik kan mijn winkel niet open. Ja. Uh, dan over de, de, de Zandvoortse vestigingen. Want ik, uh, ja. ik heb meegekregen... het zijn er twee. Eén uh, ja. uh, is, een, is een kleintje, dat is op het Kerkplein. En één hele grote. Ja. Um, wat is het verschil tussen die twee... Uh, nou, nee, laat ik in eerste instantie zeggen dat het inderdaad... Uh, waarom twee is eigenlijk de meest gestelde vraag. Die stel je nu niet, maar... Uh, ja, oké, okay, dat kan. Dan dacht ik, ik dat, dat, dat bij deze dag denk, toch even gestellen. Ja, ik denk dat ik uh, mensen blijkbaar enorm verrast heb met die keuze. Hm? Uh, het is zo dat uh, het verschil... de salon aan uh, de schoolstraat, dat wordt een echte Luciano-ijssalon... zoals je eigenlijk, als je Luciano's kent... Uh, Weet hoe die eruit moet komen. Uh, mm. Veel ijs maken. Uh, koffiebar. Je kan eigenlijk uh, ja, je kan een goede kop koffie krijgen. Je kan ijskoeps, ijstaarten. Uh, wat hebben we nou meer? Milkshakes, noem het maar op. Mm. Eigenlijk ga je daar gewoon lekker zitten genieten. En was het de bedoeling om daar echt iets moois neer te zetten... voor, uh, ja, voor de bevolking van uh, voor de Zandvoorters. Mm. Uh, ja, en toen kwam uh, uh, dit op mijn pad erbij. Dus het, is, het was, zat helemaal niet in de planning. Hm. Maar het is zo dat die, uh, uh, die XS, zo noem ik het dan maar... Het is ook, uh, ja, extra small hè, dus het, daar ja, staat het voor. extra small, hè? er is ja. er niet één op dit moment. Het is echt de allerkleinste vestiging van de hele luciano familie. <laughs> maar daar ga je toch nog uh, eigenlijk 18 heerlijke smaken... Uh, ...in de vitrine zien liggen en uh, is dat eigenlijk bedoeld voor ja, uh, de passanten? Uh, ik denk voornamelijk de toeristen uh -huh. uh, en dat ijsje wat je lekker kan kiezen in het voorbijgaan. En uh, de schoolstraat is, uh, ja, leek mij de perfecte plek om inderdaad die mooie salon neer te zetten voor de zandvoorters... En, uh, nou ja, ook uiteraard, hè, omdat uh, Giraudi nu niet meer open is. Um, want anders was ik uh, dat niet eens aangegaan. Hmm. Uh, denk ik dat het een, uh, een mooie nieuwe ijssalon is waar men kan gaan genieten. Ja, um, ja uh, we hebben het over ijs. Ik zou bijna vragen, waarom uh, zou ik uh, bij jullie het ijsje moeten eten? Ja, ja. Um, ja. Uh, jeetje, ja, dat, dat moet ik nu uh, gaan opscheppen. Hè? <laughs> nou, zonder op te scheppen, maar gewoon... Uh, ja, zonder op te scheppen. Um, het, het, het opscheppen, dat, dat laten we over aan het ijsje, hè? Dus, uh. ja, ja, het opscheppen laten we aan onze, onze lieve medewerkers over. Ja. Ook wel eens de opscheppers, ja. Um, het is zo dat... Um, persoonlijk vind ik dat een ijsje een echte beleving moet zijn. Mensen komen naar de winkel... Om, uh, eigenlijk denken ze dan thuis al, oh, zin in. Hè? Ik, wat, mm -hmm. Thuis denk ik, zin in uh, chocoladeijs en we heb ik niet liggen. Nou, dan kan ik je zeggen, dat is echt een teleurstelling. Want dan, uh, uh, dan hebben ze zich er al zo op verheugd. Dus de hele ambiance van de winkels, de sfeer, hoe het eruit ziet... Uh, dat moet ook, dat, dat vind ik, dat, dat klopt al, hè? Mm -hmm. uh, Dat ten eerste... Um, dan gaat het om de kwaliteit. We werken eigenlijk alleen maar met pure uh, producten... En, dat zorg, en vers, laat ik dat vooropstellen en dat zorgt voor een, een topsmaak. Ik bedoel, meneer Blok gaat uh, naar Italië uh, zelf uh, voor, voor het hazelnooteis de hazelnoten uitzoeken. Hij selecteert ze daar. Uh, hij heeft uh, De branding uh, mag hij daar bepalen... Uh, we gebruiken de beste chocola voor ons heerlijke sorbetijs uh, van de pure chocolade sorbet dan in dit geval. Yeah. Uh, alleen maar aardbeien, uh, Hollandse aardbeien en daarin kan ik zeg ik altijd als je bijvoorbeeld in maart komt en je neemt een aardbeienijsje bij ons, yeah. uh, dan willen soms willen ze dan nog wel eens zeggen, oh wat ziet hij er licht uit? Yeah. Dan zeggen wij altijd ja bij de, bij de groenteboer zien de aardbeien er nu dus ook wat lichter uit. Wacht maar tot je straks in juni <lacht> ijs in de, uh, met de aardbeien. Dus het is ja. ja, het is net als bij de groenteboer op het moment dat daar de ja. asperges liggen. Ja, zo werkt het bij ons ook. We hebben nu geen meloonijs. Ja. Want de uh, maloenen zijn niet... Het is een seizoensgebonden uh, verhaal eigenlijk ja. in feite. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. verser, vers, vers. Ja, ja ik, ik hoor het uh, in ieder geval wel. Uh, jullie denken er sowieso over na om uh, dat ijs te bereiden. En het is ook niet uh, dat je over... En dan uh, weer zo'n hele leuke woordgraf... dat je over een nacht ijs gaat om het te, te serveren. Nee. <laughs> <laughs> is... nee, maar dat is natuurlijk... Kijk, wat ik al eerder aangaf, de titel die, uh, die Luc Blok uh, heeft... Uh, zegt dat eigenlijk al. Dat is eigenlijk altijd nadenken. Altijd op zoek gaan naar de smaken die nergens anders liggen. Uh, creatief blijven. We hebben ook wel uh, uh, onze, onze klanten daarin betrokken. Uh, kom eens met, een, met leuke ideeën. En, en, en zo zijn er smaken uitgerold die, die nergens anders liggen. Uh, honing, vijgen, tenminste dat denk ik. Huh? Honing, spekhoek. Uh, spekkoek... Uh, we hebben nu twee hele leuke nieuwe smaken. Klets brûlé en espresso martini. Ja, we proberen ons toch te onderscheiden. Dat ja. is denk ik ook wel uh, wat je moet doen als ondernemer. En, en als je zo gepassioneerd bent in je vak, ja. hè, als ijsbereider, ja, dan, dan, dan, dan gaat dat eigenlijk vanzelf ja, uh, Je zei het al aan het begin van het gesprek uh, dat je dat nog graag zou willen doen, maar ik ja, je personeel uh, is daar wel mee bezig. Of uh, is dat ook? Uh, ze, uh, maken ze een ijs zelf of, uh, of uh, is het alleen maar uh, het ijsje uh, bereiden en het uh, verkopen aan de klant? Ik even terugkomen op dat ik het wel zou willen doen. Het zou een droom zijn, maar dat heb, wat ik al aangaf... dat gaat er niet meer worden. Mm. Dat is gewoon te veel en, en, en, en dat, dat, dat doe ik niet. En ik ben echt uh, ja, al, al super trots op de winkels uh, die er gaan komen. Ja. En dat hele ondernemen, dat, dat, dat ligt me enorm. Mm. En uh, onze medewerkers in de, in de winkels... Uh, ja, die zijn heel druk bezig met uh, het verkopen van het ijsje... de goede kop koffie zetten... Uh, de, de, de leuke ijskoeps bereiden uh, voor de klant. Het ijsmaken gebeurt mm. uh, in onze uh, ijsmakerij in Wassenaar. Ja. En daar wordt dagelijks hè, straks... Uh, nou ja, uh, moeten ze nog wel eens twee keer op en neer hè, als het mm. hoog zomer is. Ja, ja. Uh, komt dat ijs uh, vers uh, uit die ijsmakerij. Want het, het moet gewoon zo vers mogelijk bij ons. We willen het zo min... Zo, zo, zo kort mogelijk... op voorraad hebben. Want dat, ook dat proef je. Ja, ja, ja. Uh, ja. Het, het, ja, nou goed. Dat je dus... Uh, het er aan afproeft. Uh, nou, het, is, het is heel duidelijk uh, wat, je, wat je... vertelt over uh, hoe je erover uh, nadenkt. Uh, ja. Kijk je er naar uit... Uh, om eens antwoord open te gaan? Door. Ja? ja, het, het, het kwam... Uh, als een totale onverwachte uh, idee. Want uh, dit zat... helemaal niet in de planning. Huh? Uh, maar soms... komen dingen op je pad. En uh, ja... Ik, wat ik al zeg, ik ben uh, wel iemand die uh, dat dan onderzoekt en, en ook aanpakt. Nou, dat mm. heb ik gedaan. Uh, en ik, ik, ik, Zandvoort voelt eigenlijk uh, en nu al als een warm bad. Het is ongelooflijk hoeveel leuke reacties uh, ik krijg via de social media. Maar ook als ik uh, in Zandvoort ben, mm. uh, ook van ondernemers zelfs uh, die, uh, uh, die aangeven hoe blij ze ermee zijn. Dus ik, ik, ja, ik, ik, het voelt heel goed. Ik, uh, ik heb er heel veel zin in. Goed, dankjewel ga gedaan. Nou, en ik, ik hoop je uit uh, je mogen nodig. zal, zal uh, zeker gaan, uh, gaan gebeuren. Uh, ja. En uh, ik, uh, ik hoop uh, dat ik dan nog even een keertje uh, voor, uh, van, ja, dat ik, uh, dat ik ook een, een keer even in die winkel uh, kan komen. Ja, kom, kom proeven, kom kijken, kom het beleven. Hè? Dat is het. Ja, nou, dat, uh, dat, uh, daar, daar hou ik je aan. Uh, en, uh, ja. en graag uh, tot, een, uh, tot een andere keer. Tot een andere keer. Bedankt voor je tijd. Ja, is, en, uh, is goed. Voor ons. Ja, oké. Okay, okay. uh, dat, dat was Barbara Abbas, uh, de, de ondernemer van, uh, van de toekomstige Luciano-winkel. We gaan eventjes... Uh, nou, dit is. ik weet niet of ik het helemaal ga redden tot, uh, tot, uh, tot 11 uur. Uh, <laughs> het ging helemaal niet zo, zoals ik het had, uh, had uh, bedacht. Dit is uh, Kafka met Shimmering Light. Shimmering Light Dancing on water The beauty of night surrounds you. Watery eyes give away stories. We could rewrite if you want to. Talk to me, talk to me now. I'd be yours And if I'd know, know how. how. Talk to me, talk to me now. Give me a sign or if you'd ask me. This is fire. I've been waiting for some.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 It is time